Zijn een val voor mij opgezet. En ben er met mijn ogen open ingelust. Zo, dat zijn dus Bernards, Simons en Dano. Ja. Zijn mijn bedrijf stelselmatig leeggeplunderd. Zijn door ondergemanipuleerde beurswoorden van Sea village op een paar maanden tijd ge helemaal gekelderd. Ben alles kwijt. Alles, alles. En dat is mijn eigen schuld. Ja, ja, want die fictieve firma AgriBo van dit dossier hier, dat was eigenlijk Sea village hè? En Mercurius staat eigenlijk voor Public Invest, hè?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 Zij alle beslissingen genomen. Zij heeft gecontacteerd en zij te horen met hem. Ook mensen hadden te weggerumd. Meneer Van Dorpen, u liegt. Nee, ik lieg niet. Valerie Simons is decht de schuldige en niemand anders. En verder wens ik u niets meer te verklaren.